Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Iran nogmaals gewaarschuwd voor een aanval... als het land zijn nucleaire wapenprogramma niet opgeeft. Israël zal daarbij de leiding op zich nemen, zei Trump. De waarschuwing komt voor een gepland overleg met Iran in Oman komend weekend. Trump zei dat de VS daar direct in gesprek gaat met Iran over zijn nucleaire programma. En volgens Teheran gaat het om indirecte gesprekken. Bijna 60 VVD-burgemeesters roepen partijleider Jessel Gus in een brief op om de financiële problemen van gemeenten aan te pakken. Ze stellen dat als er geen structurele oplossingen komen, er juridische stappen zullen volgen. De burgemeesters maken zich zorgen over de geplande bezuinigingen op het gemeentefonds. Eerder trokken VVD-wethouders ook al aan de bel erover. In Vierlingsbeek in Brabant zijn agenten beschoten nadat ze waren afgekomen op een noodmelding. De bewoner had een acute hulpvraag, zegt de politie. Toen de agenten aankwamen opende de bewoner vermoedelijk het vuur. Agenten schoten daarop terug. Een arrestatieteam heeft de bewoner uiteindelijk aangehouden. en raakte daarbij lichtgewond aan zijn hoofd. En in Ude, in Brabant, is een informatieavond over de komst van een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Binnen bleef het rustig, maar buiten sloeg de sfeer om. Er werd met stenen en flessen gegooid en zwaar vuurwerk afgestoken. Daarmee werd ingezet tegen de groep van zo'n 300 demonstranten. Vijf mensen zijn aangehouden. De gemeente hield een informatieavond over de komst van 750 vluchtelingen naar gemeente Maas Maashorst, waar Ude onder valt de laatste tijd zijn er in meerdere gemeenten protesten geweest tegen de komst van een AZC. Het weer in ochtend trekken wolkenvelden over het land en het koelt af naar een graad of vijf. In de loop van de ochtend verdwijnt de bewolking en wordt het weer een vrij zonnige dag. Het wordt 14 tot 17 graden bij een matige noordwestenwind. En vanaf vrijdag gaat de temperatuur omhoog. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Life is a mystery Everybody We won't do to... it 9. z Need a little left elbow v -E. so What I've got is what you need Just a L-O-V-E -E. Say so what I've got is what you need A little left elbow v -E. Get the chill off